Michel Koenen met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema voert stevige maatregelen in om het agententekort op te lossen. Zo gaan het komende half jaar enkele politiebureaus s'avonds en s'nachts dicht. De agenten kunnen dan worden ingezet op plekken waar ze harder nodig zijn. Verder verdwijnen de teams die veel voorkomende criminaliteit en horeca-overlast moeten aanpakken. In Amsterdam is een tekort van 500 agenten. Dat is erger geworden doordat tientallen agenten sinds de moord op advocaat Wiersum worden ingezet voor de beveiliging van advocaten, officieren van justitie, rechters en gebouwen. Het water staat de politie in Amsterdam tot aan de lippen, schrijft Halsema aan de gemeenteraad. In Vietnam zijn de eerste 16 lichamen aangekomen van de Vietnamezen die vorige maand dood werden gevonden in een koeldruk in Engeland. De lichamen die werden in een ambulance naar de families gebracht... Sommige families konden de repatriëring niet opbrengen. Daarom is een crowdfundingsactie gestart. Ook kunnen mensen goedkoop geld lenen van de regering. Op de Middellandse Zee is voor de kust van de Spaanse enclave Melilla in Marokko... een boot met migranten omgeslagen. Zeker drie mensen zijn verdronken. Meer dan tien vluchtelingen worden nog vermist. Ongeveer 70 opvarenden zijn van de overvolle boot gehaald. Een aantal is er slecht aan toe. Die migranten die komen uit Afrika en Azië. Volgens Spaanse media wordt er mogelijk nog een tweede boot vermist. En Zlatan Ibrahimovic gaat aan de slag als club-eigenaar. Hij heeft een contract getekend bij het Zweedse Hammerbu. Ibrahimovic die wordt voor 25% eigenaar daar. Of hij nog ergens anders gaat voetballen, dat is nog niet bekend. Gisteren zette hij een filmpje op sociale media met een Hammerbu-shirt. Maar daar wordt de Zweed dus alleen mede-eigenaar.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 Met nu ZFM luncht. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Een hele goede middag luisteraars. Het is weer tijd voor het lunchprogramma op CFM, de lokale omroep van Zandvoort. En dat is een vast programma tussen 12 en 2 uur. Allee, alleen helaas, mijn vaste sidekick in Kadrongel is nog steeds ziek. En daar hebben we een invaller voor, en dat is Roy. Maar we hebben toch ook de vaste items. Het liedje van de sidekick, artiest in het Licht... Het weer voor het komend weekend... Ja, en dat is nog lang niet alles, want we gaan ook nog weer kaartjes ver, ver, verloten... van eh, buitenplaats Bekenstein. de Kerst of Christmas Fair... de grote kerst- en lifestyle-fair van Noord-Holland. En die is van 28 november tot 1 december. En Roy die zal dan zeggen dat de eerste beller... maar dat is straks als hij het zegt... de eerste beller die krijgt dan kaartjes. Ik begin met een, met een lekker plaatje, denk ik. Ik zou zeggen, veel plezier. Het was Dave Stewart en Candy Delver. Lily was hier. En inmiddels is onze, mijn sidekick... Roy is aangeschoven. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Roy. Ja, ik was even in bespreking, dus dat liep ietsje uit. Ja, dat hoort erbij. Excuus. Ondertussen ik een paar pepernootjes tegen. Ja, dat is goed. Heerlijk regeling. <laughs> maar niet te veel, dat weet je. Nee, nee, dan nou krijg ik een dikke buik. <laughs> ja. Nee, goeiemiddag en uh, hartelijk welkom ook. Luisteraars bij een uh, nieuwe Zandvoort Lunch van, uh, van deze uh, woensdag. woensdag? Oh, uh, de Precies. ene laatste van uh, de reguliere uitzendingen van Zandvoort Lunch dit jaar. Dus uh, dat is wel een dingetje eigenlijk. Maar we maken een extra feestelijke uitzending vandaag uh, van, ja, toch Hans? Zo is dat. Hey, ja, Lekkere muziek. Ja, Hans. En je gaat weer kaartjes verloten. Ja, mensen schrijven even mee. 023 573 0393. En als u die uh, kaartjes uh, wil winnen van de Bekenstijn Castle Christmas Fair... die uh, vanaf morgen plaatsvindt tot 1 december in de bekenstijn in... Um, in Veldse, dan uh, ja, kan u die kaartjes gewoon hier winnen op, uh, bij ZFM. U hoeft alleen maar te bellen 023 573 0393. En dat is de ZFM hotline. En uh, daar kan u die kaarten mee winnen. Dus ik hoop dat u gaat bellen. Want uh, we vinden het wel even leuk om u uh, live in de uitzending te spreken. En dat. hoe uw dag is. Of u uh, een beetje geniet van het uh, regenbuiten ofzo. Ja. of zo. Uh, of wat u met pakjesavond gaat doen. Of uh, uh, heeft u de kerstboom al opgezet. Ik ben benieuwd. Hoe was uw dag? Laat het ons weten. 023-573-0393. En we hebben hem al aan bellen? Nee, nee. <laughs> nog niet. Maar hey, die komt wel. En wij gaan door met Kingston. Yes. No one knows just what to say. It's like we're in uncharted. What part to play? Kingston. Roy. Nee, Kingston. <laughs> Kun je dat je ja, ja, ik ken ja, je ton. Kun Kan het uitspreken, Hans? Ja, Jij mag het goed uitspreken. Ik ken je ton. Ik ken goed, zo. <laughs> de pepernoot is lekker, Hans. Ja. ja. Ja. Ik zal het niet meer meenemen, want het nee. is niet goed voor ons eigenlijk. Nee. He? Heb je vorige week geluisterd naar de uitzending? Hoe bedoel je? Naar donderdag. Nee, heb Toevallig. ik niet geluisterd. Nee. Nee. Nee. Uh, weet je Deborah Koper, uh, die heeft de. Uh, die heeft huisbezoek geworden op 5 december voor Sinterklaas. Oh? Ja, in de uitzending. Dus hartstikke leuk. Ja. En over, uit, over prijzen weggeven gesproken. We hebben hier nog twintig kaarten liggen. Hoeveel? 20 kaarten. Jolle, de Hoeveel de jij... Christmas Fair. Hoeveel heb je er wel niet gekregen dan? We hebben er heel veel gekregen. Ja. Maar we hebben ook heel veel mensen blij gemaakt. En daar ben ik blij om. Ja. Dus wilt u ook blij zijn en wilt u een leuk uitje van het weekend hebben... vanaf morgen kan dat tot 1 december... dan hebben wij hier nog kaarten liggen voor de... De Castle Christmas Fair. En uh, het is een hartstikke leuk evenement in de bekerstein in, uh, in Velsen. Velsen. Met allemaal leuke bandjes en leuke optredens en leuke kraampjes en allemaal leuke dingen te doen. En als je een plasbandje wil hebben, kan je hem ook kopen. <laughs> maakt het maakt allemaal niet uit. Bel gewoon 023-573-0393 en je krijgt twee kaarten van mij voor de Castle Christmas Fair. Zo is dat. Nou, dat is de laatste keer dat ik deze oproep doe. En voor de rest uh, hoop ik dat u gaat bellen. Ja. Wij ook. Niet helemaal allemaal eigenlijk. Dat is dus gezellig. En dan uh, zometeen uh, hebben wij uh, René van der Wel uh, ja. aan de telefoon. René van der Wel kent u allemaal van de Voice Senior. En hij heeft een, een cd-album uitgebracht. En vorige week heeft hij die, uh, heeft die uh, ja, in uh, Velsen heeft hij die gepresenteerd. Met ja. een heel leuk concert met allemaal oud-deelnemers van de Voice Senior. En uh, het gaat lekker met hem. Dus ik ben, ben je benieuwd. erbij geweest Ik ben er helaas niet bij geweest. Ik was wel uitgenodigd. Maar ja, je hebt ook die, wel eens andere ik, dingen te doen, Ja, he? die sinterklaas ja? die radio-drukte. Ja. Het, het kan niet allemaal op, dus... Nee. Uh, Oké. Okay. Nou, we gaan weer naar muziek. Ja, gezellig. Ja, Nazareth. En wat denk je eraan? Nazareth? Dat weet ik niet, zegt hij. Nee. Love <laughs> Hurts. Oh ja. <laughs> Idee. Je hebt nog wat van ons. Ik, een leuk plaatje heb je opgezocht. Ja, ja er is een, een nieuwe remake van Suzanne. Ken je dat nog wel? Van de film ja, van kunst. Ja, natuurlijk. En uh, ja, dat heeft uh, Noor Havens... Uh, zingt ook mee in het uh, stukje. Maar het is officieel nu van Lange Frans en Baas B. Ja. En een uh, hele leuke versie, dus uh, we gaan daar lekker naar luisteren. Zo is het is dat. trouwens geen liedje van de sidekick, hè? want die heeft Imka zelf uitgekozen. Nee, nee, die, die komt nog. Die <laughs> ja, dat die bedoel komt ik. Nog. Die heeft Imka zelf uitgekozen. Ja, precies. Hier is hij. Ja. Lange Frans Susan. en Baas B. Johanna, Laura, Mara, Jasmijn, Ur, Wiese, Shifana en Sarah Twee met een H en één zonder een H Ik hield van ze allemaal maar kon ook goed zonder haar Kimberly, Noortje, Bendy, Roni, Amber, Amy, Femke, Naomi Yo homie, what up met Stinky en Stephanie? Ah, je weet het zelf G, een leuke kop maar even niet Nadia, Fatima, Jamie, Marissa, Aisha, Robin, Marike, Mariska Ze waren allemaal onderdeel van onze plannen Maar konden kon niet tippen aan nou? Suzanne, Suzanne, Suzanne, ik ben stapel De mijnek van mijn leven binnen lopen net te filmen Ik zei jij bent de moeder, en jaar later was ze Willem Killen met de flow, we chillen sowieso Connecten mentaal op een heel ander niveau Groene bol, bliksem in de kamer, bij conceptie brood Nuchter eigen ogen, moest geloven in het echt zien Ik volgde mijn hart, en alles eraan vast Twee zielen samen, ondanks al het contrast En ik haal jou in de gaten als de overheid Omdat ik weet met wie ik aan het einde overblijf Zij is met toverwijf, feiten kan je checken Je weet hoe ze heet, maar het zinkt meer. Susanne, Susanne, Susanne, ik ben stapel gek op yeah. Susanne, hoe heet zo'n kerel? Susanne, houd het leuk voor de schrik. Susanne, ik ben stapel gek op yeah. Zal het altijd zijn en altijd blijven? Ik moet er soms nog wel aan denken. Hoe zou het met haar zijn oh Had ik een andere Weg genomen Als ze vandaag misschien dan mij Susanne Hey yo heet ze ook weer Susanne Altijd leuk voor de sfeer Susanne Ik ben stapelrecht yeah, op oh jou yeah. yeah, yeah. oh. Susanne Susanne Susanne Susanne ja, hij ja, Zonder en, ik ben is op Ik ben Ja, eigenlijk erg in wat. En weet je wat ik denk: dat heel veel mensen uh, ook dit liedje zullen zingen. Anna. Anna. <laughs> dat zou ik ben stapel gek op jou. Want ja. we hebben zo meteen Anna hier te gast ja. in de studio. Want uh, zij heeft een hele mooie actie. En daarom zijn ze zo stapel gek op haar. Ja, dat denk ik ook. Dus, ja. Uh, ja, ja. dus uh, Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is heel veel wat aan het voorbereiden. En dan komen we zo meteen uh, bij de mensen thuis terug, denk ik. Nou, dan gaan we lekker naar een gouden Ouwe luister. Poesieket. lekker. Mississippi. We onderbreken even deze mooie plaat, ja. want Roy die heeft iemand aan de telefoon. Ja, goedemiddag René van de Wel. Goedemiddag Roy, hoi. Ja, daar ben je. Uh, René, hoe is het nou met je, want je hebt de Voice of Holland, of de senior, senior heb je meegedaan. Toen zat je ja. natuurlijk bij. Ja, je bent net niet naar de finale gegaan, hè? Of net ja. aan wel? Ja, net aan wel. Ik zat wel in de finale, ja. maar net niet bij de laatste vier. Nee, nee, zo dus, was het, ja. Ik ja. was het wel even dat aan het zoeken, want je kwam bij boven terecht in de studio. Ja. En uh, daar uh, werd de grote winnaar uh, bekendgemaakt. Ja. Wat een mooie avond was dat, hè? Superavond, ja. En ook heel spannend voor uh, mijn collega's natuurlijk, die met de Voice hadden gedaan hebben als laatste gezucht. En dan is het toch fantastisch om daarbij te zitten en dan uh, uiteindelijk te zien dat Ruud gewonnen heeft. En uh, dat is natuurlijk ook zo'n topmuzikant. Dat is hem uh, zo gegund. Die man is, er zit al jaren in de muziek ook. En uh, ja, het is maar één winnaar. Ja, René, hebben jullie nog contact met elkaar? Ja, wij hebben een uh, gezamenlijke app op onze telefoon allemaal. En we appen nou zeker heel veel in de week wat we allemaal aan het doen zijn... En uh, alle muzikale dingen die we gaan doen. En we willen met, uh, met z'n achter ook een, uh, een theaterhoudje gaan doen. Wat leuk? Dat is natuurlijk super leuk. Ja, want uh, ja, het afgelopen weekend was jouw, uh, jouw albumpresentatie. Je hebt wel vaker wat muziek uitgebracht natuurlijk. Maar ja. uh, dit was natuurlijk best wel, wel speciaal na de voice. Uh, dit was een, uh, ja, zeg maar toch wel een hoogtepunt in mijn hele lange carrière als senior, zeg maar. Maar het is zo'n fantastische leuke plaat uh, geworden. We zijn hier twee jaar mee bezig geweest. En door twee vrienden van mij, Freddy Corridon en Harm Timmermans. Ook muzikanten, de vrienden muzikanten. Die hebben liedjes voor mij gezeten. Ik heb zelf uh, mee mogen denken of meegedacht met de teksten. Ik heb het liedje uh, You Raise Me Up vertaald. Wat kijk omhoog is geworden. Heel mooi. Prachtig is geworden. En uh, ja, ik ben heel trots eigenlijk. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Ja, dat zou wel. Want ik zag de beelden voorbij komen. Het was een hele mooie setting ook. Het was geweldig. En het was ook zo super. Om onder leiding ook van mijn vriend Freddy Corridon het met een live band te, gaan, te, te doen. Dus uh, zeven liedjes van mijn album met live band. Met uh, uh, backgrounds, backing vocals. Joh, was, uh, die ook op mijn album alles zingen. Dus dat, het was gewoon geweldig. En wij willen ook in de toekomst, of in de toekomst, dat moet heel snel gaan gebeuren. Ook kleine theatertjes. ...afgaan met niet alleen mijn album... ...maar ook uh, liedjes die ik al jaren zing. Dus dat kan heel leuk gaan worden. Ja, want ik denk wel dat jouw muziek... Uh, ...na de Voice Senior... Uh, ...flink uh, een boost heeft gekregen. Ja, ons, dat is niet te geloven. Echt waar. Ik heb zoveel reacties. En, en ja, het, is, het is overweldigend eigenlijk. Echt gek. En dus die deelname aan die Voice Senior... ...die heeft mij gewoon uh, de hemel ingebracht. Wat mooi om te horen. ja. Want je hoort wel ook anders over talentenjachten. Je hoort ook anders over talentenjachten, maar ik denk dat de Voice is vooral een van die talentenjachten dat je jezelf kan laten zien op de televisie, naar Nederland toe. En dan ligt het toch aan jouw kwaliteiten, denk ik, hoe je het brengt. En je moet ook wel positief over jezelf blijven denken. Want het is natuurlijk niet zo als jij niet uh, door de Bind traditions komt, dat je, dat je niet goed bent, of wat dan ook. En dat denken dan een hoop mensen. Want ik ben niet eens door de blind tradition, maar dat, ja, dat is toch de kwaliteiten die je brengt en hebt, denk ik. En, daar, en het positief blijven staan in het leven, dat helpt je er gewoon doorheen. Nou, dat heb je, dat uh, zijn mooie woorden, René. René, um, je CD, uh, of je, je album is gepresenteerd, uh, die werd ook uitgereikt door iemand. Die werd door mijn uh, lieve vriendin, Angela, ja. Angela Groothuis Ik zat natuurlijk in het, ik zat in het team Marco Bozato. Maar Marco, dat is natuurlijk een heel druk, bezo, uh, ja. druk bezet mens. En het Marco is natuurlijk geweldig. En toen uh, heb ik Angela benaderd en die vond het geweldig. En Angela is natuurlijk ook de broer van Jos Groothuizen, waar ik mee in Volcano heb gezeten. Dus uh, zij ziet mij ook een beetje als haar grote broertje. Dus dat is ook heel leuk. Hm. En zo fantastisch. En samen met mijn bevriende uh, goochelaar Ronald Moret. En met Koen Hansen was ze bij. Koen Hansen, NL. van Seaport ooit. Ja. Toch? Ja. Collega. Ja, ja, jij ook. Dus, ja, ik uh, kom ook bij Seaport vandaag, dus vandaag. Ja, top man. Ja. En leuk dus Koen dat uh, Koen uit, er ook uh, was. Ja, Koen die ken ik al uh, vanaf zijn e jaar. Dus ik, en ik zou wat tegen hem zeggen, jij moet bij de radio. Dat is hm. geweldig. En uh, ja, top. Ik ben helemaal trots. Blij, Goed. Nou, wat leuk om, om te horen dat het allemaal zo gelopen is. Ja. Uh, je zit natuurlijk al heel tijd in het vak... en dat, dat je dan zo nog een, uh, ja, een boost krijgt in deze moeilijke tijd van de muziek. Nou, dat is inderdaad waar. Het is natuurlijk. Je begint ergens aan, ik, ik vind het geweldig... maar het is in de loop der jaren ook allemaal zo veranderd. Maar wat, wat ik net al zei, als, jou, als de mensen jou waarderen om je stem... of dat je ze raadt met je stem... en je bent zelf nog zo actief dat je... Uh, graag wil zien en naar de mensen toe Ja, weet je, dan gaat het in principe wel een beetje vanzelf. Als je goede mensen hebt om je heen die je helpt, want daar gaat het natuurlijk ook om, kan het niet alleen. Nee, zeker weten. Nee, nee. Er staan nog leuke dingen op de planning komende tijd. Ja, ik sta even kijken. Ik ga nu beginnen met de repetities voor een grote cash show in de stad Schouwburg in Velsen. Uh, ja, ik, word, uh, ik sta bij Geels Events uh, ingeschreven als artiest. Dus de nieuwjaarsparty komt er ook aan? Die gaan mij boeken. Ik heb hele leuke optredens in vooruitzicht. Dus dat is uh, helemaal leuk, man. Helemaal top. Ja. Lekker album promoten. Nee, wij gaan hem zeker ook komende tijd uh, draaien. Je album, in ieder geval een paar liedjes. De komende tijd. En we moeten even kijken hoe we dat verder gaan doen. Maar uh, in ieder geval, nu hebben we je liedje natuurlijk... Uh, Onderweg klaarstaan? Ja, je moet, ik wil, je moet eigenlijk mijn album hebben natuurlijk. Dan kun je er alles mee. Ja. Gaan we regelen. Ja, oké. Okay. René, heel erg bedankt voor je tijd. En uh, nee, ja, word vooral vriend van onze bedankt, show, super. want uh, we hebben je graag aan de telefoon. Ja, dankjewel. Oké, okay, ja. René. We gaan hem draaien onderweg. Oké. Okay. Hoi. Doei. Het gaat niet van onze tijd al, het duurt te lang Vanavond zetten we de tijd weer stil Laat het maar gebeuren, ik ben onderweg naar jou Want ik ben weg van jou Er is geen omkeren meer bij Alles kan gebeuren, ook al is de wereld grauw Kijk door de nacht voor jou Die zet er alles voor op zijn.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 Is de wereld graag? Hij wordt nacht voor jou. Ik zet er aan.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 Wat gun ik het deze man. René van der Wel hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste show voor uw regio. Onderweg heet het liedje. En het is zeker de moeite waard om ook de flip clip even te bekijken. En ik zal hem zo meteen even op onze Facebookpagina zetten van Zandvoort Luncht. En daar staan ook allemaal tijd leuke acties te vinden. Waaronder de kerstuitzending die 20 december gaat plaatsvinden. Waar wij u zeker op onze Facebookpagina op de hoogte van brengen. Maar waar we u ook over graag over op de hoogte wil brengen. Is een zo mooie actie. De kerstdagen komen eraan. De warmtedagen. Maar ook de mensen die het nodig hebben. Die onder de aandacht moeten gebracht worden... om toch wat extra's te krijgen rondom de feestdagen. Want iedereen verdient een steuntje in de rug. En dat vinden de bewoners in Zandvoort Noord ook, waaronder andere in Noord. Uh, Anna, je koptelefoon heel even op, want uh, anders hoor je me niet. Uh, uh, waarschijnlijk wel, maar niet hard genoeg. Maar in ieder geval, uh, Anna, hartelijk welkom hier in de show. Hi. Hoi, Hi. Um, jij, bent, uh, jij woont in Zandvoort Noord Klopt. en um, ja, in ieder geval een beetje onder de bewoners... maar eigenlijk bewoners in Zandvoort, hebben jullie een, uh, ja, een hele mooie actie bedacht. Kan je daar wat ja. over vertellen? Um, nou, het is al het zoveelste jaar dat we de actie doen en um, <coughs> um, ja, zo ook dit jaar weer. Um, we hebben een oproep, of bij deze een oproep, uh, om boodschapjes in te gaan samelen en verzorgingsproducten om daar een hele leuke shopper van te gaan maken... En die weg te geven net voor kerst. En aan welke doelgroep geven jullie die weg? Uh, aan gezinnen die het net even niet hebben. Voor de kerst, juist voor de kerst. Um, en en uh, uh, gewoon heel erg krap zitten. Deze die maand. het gewoon even nodig hebben. Die het absoluut nodig hebben, ja. En, ja. Um, ja. Om even bij het begin te beginnen. Jullie doen het nu al een paar jaar. Hoe is het ontstaan, deze actie? Uh, het begon met ruim je keukenkastjes op. En uh, daar begon het eigenlijk mee. En uh, uh, het was eigenlijk best wel een succes. Dan hebben we besloten om uh, daar zeker ook weer mee door te gaan. Ja. En uh, ja, wat, wat jullie... Uh, jullie uh, hebben in ieder geval de mensen gingen dan een paar jaar geleden beginnen met die actie. Waar, waar ieder, over... Iedereen heeft natuurlijk spullen in zijn keukenkastjes ja. staan... waar je uh, die haalt en waar je niet meer naar omkijkt. En, nee, inderdaad. Uh, bij de ene is dat wat meer dan bij de ander... En, uh, ja. Maar die eerste keer was het overweldigend, hè? Uh, ik kan me niet eens meer herinneren hoe het was. hebben Ik nog gemaakt. wel, maar dat waren uh, er heel veel. Het waren er heel veel, inderdaad, ja. Ik kan me uh, ook wel herinneren dat bij Corrie aardig het huis vol stond. En we ja, echt en, heel wat tassen hebben gemaakt. En toen waren jullie nog maar met een kleine ploeg, hè. En nu is het wat groter geworden, toch? Nou, we zijn met vier beheerders. <coughs> uh, van Corrie? welke Facebookpagina? Uh, van de Zandvoortse Bazaar. En gratis afhalen in Zandvoort. Um, en uh, ja, ik doe dit samen met Corrie, Jana met en Francis. Uh, en aanmelden kan dan ook via uh, de Zandvoortse Bazaar of gratis af te halen. En dan uh, um, ja, bij mij of bij Corrie of uh, bij een van de andere beheerders. Ja, ja en, en bij jullie kunnen, jullie kunnen ook de mensen als ze luisteren hun spullen ja, brengen? Ja, ze mogen spullen brengen. Um, wel graag een privébericht vooraf, dat is wel zo makkelijk. Um, en uh, mensen aanmelden mag ook via de pagina. Nou, ik heb ja. wel, wel wat leuks dat ik spontaan bedenk. Morgen heb ik hier uitzending en de kerstdagen komen eraan. Dus uh, morgen van 12 tot 2. Mensen, luistert u. En u wil nu even uw kastje open doen. Ik doe, ik doe hem eventjes globaal hier open zo. Um, nou, de kast is open. Ik kom niet uit de kast, dat hoeft niet. Maar um, mensen, als u thuis spulletjes heeft... Um, en u denkt van, goh, ik heb uh, nog een blikje ansjovis of uh, een pot pindakaas... of en wilt u gewoon speciaal naar de winkel uh, lopen en iets kopen? En ik denk van, ik wil het schenken aan de bedeelden die het nodig hebben. breng het morgen hier naar de studio, tolweg 10a. En wij zorgen dat het voor bij, bij Anna terecht komt. Ja, dat is, is dat een goed wel. idee, Hans? Dat is een heel goed idee van jou. En uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik neem ook morgen een tasje mee. Hartstikke goed. En dan zorg ik dat het bij Anna terecht komt. Anna. Um... Ja, vorig jaar hebben we natuurlijk uh, de Oranje-Nasschool gehad. die voor ons heeft ingezameld. Dat ja, uh, mooi. Ja, dat was echt fantastisch. Dus uh, daar hebben we ook heel veel tas van kunnen maken. Echt, uh, ja, super gewoon. Um, ja, spullen inleveren kan tot 22 december. 22 december, um, okay. Dat is op een zondag. En daarna gaan we spullen verdelen. Um, misschien dat er tussendoor nog even wat tassen uitgaan. Hangt er vanaf hoeveel we al binnen hebben gekregen. Um, ja, mensen mogen denken aan uh, verzorgingsspullen, dagelijks benodigdheden maar vooral levensmiddelen. Um, maar ook kunnen de ondernemers van Zandvoort een week lang adverteren op de Zandvoortse Bazaar tegen een donatie. En van die donatie halen we dan weer boodschapjes tot het kort komen. Um, of verse producten. Vers vlees. Uh, en, uh... Ja, ik wou ja. wat vragen nog. Ja. Ga jij zelf uh, rondbrengen ook, die, die tassen? niet? Um... Ik niet. Nee, dat, dat gaat hem niet worden op mijn fiets. Nee, want ik denk nee, ik dat, ik dat ik denk, als je mensen gelukkig maakt, dat dat jezelf ook gelukkig maakt. Absoluut. Niet? Dat is één ding dat wat zeker is. Zeker. Ja, Ik ja. vind het een Als beerders halen we hier heel ja. veel uh, voldoening uit. Ik vind uh, het een prachtige actie. Ja. Kan we, niet weet, anders. Weet je wat wij gaan doen? We gaan even een plaatje draaien en dan komen we zometeen nog even wel bij je terug. Nou, goed plan. Ja. Oké. Okay. Okay.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 Vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen vergeten. Ik ben al onder de ezam bij de dus zeten. De baan komt niet op hoofd, als jij er niet meer bent. Komt oh, dan op een vraag shop, de tequila pak ik zit die laat de napofila. Kero werd er in het kuerpo. Kit een datje kein haar om muerto. Weet dat ik er niet anders mooier wil zijn. want stukjes zonder jou ga ik dood van de pijn. Toen ik je zag, op die eerste dag was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen, en ik weet niet maar wat ze vangen. Want sinceramente, ik sinceramente je recorderen. Als je niet aan de zon zit, dan kan je combaten. La luna no sale, si no te vuur va En Daarom denk ik om het te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang de eens aan mij bezweken. De maan komt niet op als jij het niet meer bent. Baby, yo no tengo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 dat ik het allemeest yeah. van je had. Por eso tomo pa olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás la soledad gana el combate. La luna no sale si no te a ver. ik ben je te vergeten. Ik heb al dagen niet geslaafd of vergeten. Ik ben al een ander de eens aan mij bezweken. De ma komt op als jij er niet meer bent. Ja. Nou, dat hebben ze zeker verdiend. En dat was Emma Heesters en Rolf Sanchez. Ja, en die komt uit de regio, hè, Rolf? Ja, zeker. Zo. Volgens mij dat. komt uit Hoofddorp of ja, uit Haarlem. Ja, bij jou uit Hoofddorp. Ja, ja, ja, ja. Komt Daar komen die. alleen maar sterren vandaan, hè? De sterren. Ja. Nee, wij hebben Ellen Clark, hè? <laughs> wij hebben Ellen Clark hier. En uh, Jeroen van de Boom en uh, Yves Berendsen. Kijk. Het zijn er al drie hè? en nog Kijk, veel meer. Hè? Ook sporters, hele bekende sporters. En, en supporters hier staat hij natuurlijk, hè? <laughs> Hans. Hans. Daar wordt er wordt hier wel. hartelijk gelachen. <laughs> nee, in ieder geval, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch. Het lunchmagazine hier op ZRM Zandvoort. En uh, we hebben hier nog steeds Anna in de studio. En uh, Anna die heeft een hele mooie actie bedacht. Uh, samen met meer mensen. Over ja, in ieder geval voedsel- en levensproducten in te zamelen ja, voor uh, minder bedeelden. Zeg yes. dat zo goed? Dat zeg je helemaal goed. Nou. Yes. En uh, ja, wilt u, uh, heeft u ook uh, genoeg in uw kastje? Breng het dan even naar de studio. We zitten er nog tot uh, twee uur in ieder geval. En anders morgen vanaf twaalf uur tot twee uur kan u uw levensspullen, levensmiddelen hierheen brengen naar de studio, tolweg 10a. En wij zorgen dat het voor, uh, de, ja, naar, deze, naar dit doel toe gaat. Ja. Ja. ja. Anna, wat, wat, um, wat, hoe zijn de reacties van de mensen? Zowel van de mensen die het nodig hebben, maar ook van de mensen die het geven, dat jullie dit doen? Um, um, ja, leuk. Echt superleuke reacties. Ik heb uh, reacties gehad uh, dat mensen huilend de tas kwamen halen. En uh, helemaal uh, blij ermee waren. En um, superblije reacties. En niet huilende mensen natuurlijk ook. Um, en uh, vooral positieve reacties... dat we ons hiermee bezighouden... van de mensen die de spullen komen brengen. Dat het echt zo wel... ik schiet in de lach... maar dan moet je ze achter je kijken. Je kind zit naast je je ja. zit lekker de peperhoze te eten. Ja. En dames, ja. Het ziet er zo leuk uit, daar moet ik even lachen. Want dat, moet ja. een, dat is live radio, dames en heren. En, uh, maar uh, ja, nog even ja. terug naar waar we het over hebben, natuurlijk, dat ja. is heel belangrijk. Ja. Um, de reacties zijn soms ook heftig. Ja, zeker. zeker. Ja. Ga, ga ja. je? Je krijgt natuurlijk. Heel veel berichten hier binnen, want ik denk ja. dat er heel veel mensen zijn die het ook echt nodig hebben. Absoluut. Ja. Hoeveel tassen willen jullie dit jaar gaan rondbrengen? Als je doel? Als ik een beetje uitga van het gemiddelde van de afgelopen jaren, dan uh, ga ik wel uit van een minimaal van 30 tassen. 30 tassen? Ja. ja. En denk je dat er, dat er misschien wel meer nodig is? In Zandvoort ook. Um, Speelt dat in Zandvoort? Nou ja, in Zandvoort zou het wel nodig kunnen zijn, zeker. Maar ik merk wel dat mensen ook wel. Uh, uh, hoe zeg je dat? Sommige mensen schamen zich om zich aan te melden. Ja. Uh, en, en komen er dan liever niet voor uit. En ik wil juist aan die mensen vragen van meld je aan, weet je, uh, schroen niet. En, uh, en vraag om een tas. Want daar maken we ze voor. Ja, want, dus want uh, uh, stel, ik zou iemand kennen die uh, zich ervoor schaamt. Hè? Mm. En die wil pertinent niet zich aanmelden. Nee. Kan iemand anders ook aanmelden? Absoluut. Ja, ja? absoluut. Ja, zeker. Ja. Um, ja, weet je, want we willen juist de, die doelgroep helpen die, uh, die er niet voor uitkomt. En, uh, en niet. Uh, uh, hoe zeg je dat? Op wil staan. Ja. En ja. Uh, uh, yeah. We hopen natuurlijk ook uh, uh, nieuw mensen te bereiken. Die dus. Uh, yeah. Ja, kan je misschien nog een keer het adres zeggen waar ze eventueel iets kunnen doneren of kunnen brengen? Um, het adres, ja, ik heb twee Facebookpagina's. En dat zijn de, de Zandvoortse Bazaar. En uh, het gaat af te halen in ja. Zandvoort. Ja. En uh, via die pagina kunnen jullie een van de beheerders een privébericht sturen. Uh, ja. Ik ben daar een van. Anna Love Jenna of Corrie van den Burg. Uh, Francis Dana of Diana Tempieri. Ja. Wij zijn de vier beheerders van de pagina's. Um, en uh, nou ja, schrijf privébericht om spullen te komen brengen. Uh, om een afspraak te maken of om iemand aan te melden. Dus je kan niet zomaar naar jullie toe lopen en zeggen van hier heb ik een potje jam. Of... Dat gaat niet. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook onze dingetjes. Uh... Ja, nee, dat begrijp ik. <laughs> maar het is we. makkelijk om uh, even van tevoren een bericht te sturen. Uitsteken. Uh, hartstikke Anna. goed. Alsjeblieft een flesje wijn voor in een, in een pakket. Oh nou, dat vind ik Het Is een ja. heel mooi flesje wijn. Er gaat er lekker bij. En ik weet dat ja. die lekker smaakt, want wij hebben hem hier op de borrel gehad. Ja. Dus, uh, oh. en dan geef je hem zomaar weg? Ja, dat is voor een goed doel toch? Ja, dat is zeker gaat in een in goed pakket. doel. Super. Dus uh, ja, nou super lief. roy. Heel veel uh, succes met de actie. Wij gaan ja. hem ook even op tekst zetten. Helemaal toe. En uh, heel veel succes en laat ons vooral weten hoeveel pakketten je hebt ja, verzorgd, want ik daar gaat het om. Laten ja. we na, in het nieuwe jaar even nog een keer contact hebben. Doen we. Heel veel succes. Oké. Bedankt dat je er was. <laughs> Oké. If you change your mind, take a chance on the first thing you Take a chance Take a chance on me If you need me, let me know to be around. If you got your place to go, let down. If you all alone when pretty birds have Take a chance on me Chance on me. Jingle. <laughs> ja, nou, dat, dat weet, weet ik niet. Die Waarom is hij fout? Ja, gewoon echt de jaren negentig of zo. Ja, lekker toch. Ja. Hé, hey, we gaan op naar het volgende uur. Wilt u kaart winnen voor de Castle Christmas Fair? Bel 023-573-0393. 023-573-0393. En dan geven ze gewoon weg. Na, na de break. Na de break. Na de break. Na de break. Dan, break, dan zijn we weer terug. Yes. Tot straks. more.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 You'll be waiting your whole life I'm not gonna change my mind Not this time, not this time